A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi at Tabi Ahumbi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Beste brothers and sisters, geachte aanwezigen. Welkom op deze prachtige donderdagavond hier in Almere. ...de stad waar de PVV volgens mij de grootste partij is. De nationale politie telt in Nederland zo'n 345 radicale moslims... ...en de AIVD spreekt over enkele duizenden en nog enkele... ...of enkele honderden en nog enkele duizenden sympathisanten. En honderden of zo niet duizenden professionals zijn bezig met dit uh, dossier. Overheidsfunctionarissen, gemeentewerkers, welzijnswerkers, jongerenwerkers, leraren politiebeamten, je hebt ze net mogen aanschouwen, justitie en dergelijke. En nog eens honderden grijpen deze problematiek aan om hun nou ja, carrière een impuls te geven en werken als ondernemer of zzp'er aan dit dossier. Nog eens honderden werken als vrijwilliger aan het bestrijden van radicalisering in de hoedanigheid van sleutelfiguur, moskeebestuurder en dergelijke. Honderden miljoenen euro's worden uitgegeven aan het tackelen van dit probleem. En vorig jaar alleen al kwam er een budget vrij van 129 miljoen extra bovenop alle budgetten die al bestonden. Gegeven dit, of deze omvang van het radicaliseringsprobleem, welke volgens de nationale politie dus wordt uitgedrukt met dat getal van 345, en waar de AIVD dus nog een bataljon sympathisanten aan toevoegt, Gegeven deze omvang zien wij dat de middelen die worden ingezet ter bestrijding van radicalisering niet in verhouding staan met het probleem. In Amsterdam bijvoorbeeld alleen al werken 150 sleutelfiguren en sleutelfiguren dat zijn mensen die naast het hele overheidsapparaat extra inzet leveren in het monitoren, signaleren en als het even kan deradicaliseren van 50 moslims waarvan gezegd wordt dat ze radicaal zijn. 50. Dat zijn er dus drie op één. En de burgemeester benadrukt ook nog dat het zeker niet gaat om 50 potentiële jihadisten. Maar nou, wat zijn het dan wel? Mensen die op de een of andere manier bepaalde uiterlijke kenmerken hebben getoond, bepaalde opvattingen dragen of bepaald gedrag hebben laten zien. Uh, uh, ...op social media. En ik sluit niet uit, ik bagatelliseer niks... ...ik sluit niet uit dat er wellicht mensen tussen zitten of hebben gezeten... ...die intenties hebben gehad om te emigreren naar een ver oord. Er zijn allerlei redenen. Allerlei redenen te benoemen voor deze scheve verhoudingen. Tussen aan de ene kant de omvang van het radicaliseringsprobleem... ...onthoud dat getal van 345... En aan de andere kant de omvang van de aanpak van dat probleem. Er zijn allerlei verklaringen voor. Een van de verklaringen die ik zelf heel waarschijnlijk acht, is wat professor Bovenkerk een aantal jaren geleden stelde. Hij is als bijzonder hoogleraar radicaliseringsstudies verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij stelde dat deze disproportionaliteit uh, een overlevingsstrategie is van politici. Met andere woorden, mocht het toch gebeuren dat er problemen komen van deze tamelijk uh, ja, die marginale groep in de samenleving... dan willen bestuurders kunnen aantonen dat ze alles in het werk hebben gesteld om dit tegen te gaan. Want een falende minister wordt natuurlijk de laan uitgestuurd. Dus hij moet kunnen aantonen, stel dat er iets gebeurt... dan moet hij kunnen aantonen dat hij honderden miljoenen euro's heeft uitgegeven... dat hij tientallen projecten uit de grond heeft gestampt... dat hij uh, uh, talloze mensen heeft opgeleid om radicalisering te herkennen... Uh, er moeten regelmatig invallen gedaan worden, zodat men het idee krijgt dat er daadwerkelijk opgetreden wordt. De shawarma-terrorist die we vorige week hebben gezien, is daar een voorbeeld van. shawarma kruiden thuis hebben kan tegenwoordig heel gevaarlijk zijn, dus ik zou ze gauw weggooien. Terwijl de verhouding tussen de omvang van het radicaliseringsprobleem onder moslims en de middelen ervan hè, evident scheef staan, ontpopt zich in de samenleving een andere vorm van radicalisering. Een vorm van een omvang die zijn weerga niet kent. Die zich niet alleen manifesteert als een marginaal verschijnsel bij een klein deel van de samenleving... ...maar die wortelt schiet in maatschappelijke instanties. Sterker nog, een vorm van radicalisering die aangestuurd wordt... ...vanuit de belangrijkste arena van de democratische rechtsstaat, het parlement. En zichtbaar begint te worden bij instanties die belast zijn... ...met het garanderen van onze veiligheid, zoals de politie. Een vorm van radicalisering die helaas wegens gebrek aan kritische media-aandacht... ...in toenemende mate wordt genormaliseerd. En dat is de niet-islamitisch gerelateerde radicalisme... ...van de overwegend blanke autochtone niet-moslim Nederlander. En al deze eigenschappen zou ik willen reduceren tot een behapbaar etiket... ...en dan zou ik willen spreken over het seculier... Radicalisme. Kijk, wij, zijn, wij lijken te zijn vergeten, of zoals je in het Arabisch zegt, we doen ons best om te vergeten dat de parlementaire democratie anno 2016 in Nederland wordt aangestuurd door een partij die categorisch alle mensen van één geloofsgemeenschap van het Europese continent wil wegvragen. En ik citeer de voorman van deze partij in een interview met BBC in 2013. I believe there is no place for Islam in our continent. Een partij die de religieuze vrijheid van één religieuze groep wil afschaffen. En ik citeer wederom. The right to religious freedom should not apply to this totalitarian ideology called Islam. Een partij die een verbod op Islam wil. Die miljoenen burgers uit Europa wil deporteren als ze moslim blijven. Die niet-westerse allochtonen het recht op het krijgen van kinderen wil ontnemen. Die belasting wil innen op het dragen van religieuze kledij. En het beschrijft als kopvodden. Die alle islamitische gebedshuizen wil dichtmetselen. Die moslims kiesrecht wil ontnemen. Die moslims zonder proces vast wil kunnen zetten. Die moslims etnisch wil laten registreren. Die politie het recht wil geven om met scherp te schieten op moslims. Die het leger wil inzetten tegen moslims. En zo kan ik nog tientallen voorstellen... Opnoemen, die gedaan zijn, luister goed, niet door een of andere radicaliserende puber op een zolderkamer, maar door de leider van de grootste partij van Nederland met 40 zetels in de uh, Tweede Kamer. Als er nu verkiezingen zouden zijn, dat wil zeggen dat er 2,6 miljoen Nederlanders zijn die dit radicale, extremistische, discriminerende en mensonterende gedachtegoed ondersteunen. Dat is een heel ander getal, beste moslims, dan die 345 grotendeels puberende zolderkamer radicalen waar de nationale politie het over heeft. Het gaat hier om een zeer representatieve weerspiegeling van de Nederlandse samenleving. Het gaat hier om leraren, om tandartsen politieagenten, schooldirecteuren, winkelpersoneel, treinconducteurs... mensen die mij als moslim moeten opleiden... mensen die mijn veiligheid moeten garanderen... mensen die mijn maatschappelijke diensten moeten leveren. En als wij de aanpak van moslimradicalisme... ondanks de kleine aantal... als wij dat rechtvaardigen met al deze middelen... met de stelling dat er maar één iets hoeft te doen... dan zeggen wij, ja, dat klopt eigenlijk wel... Van die 345 hoeft er maar één iets te doen en dan eh, hebben we problemen. Maar dan zeg ik, van die 2,6 miljoen seculiere radicalen die Nederland momenteel telt, zijn er niet één, maar een heleboel die dat radicale gedachtegoed al omzetten in daad. derde van de moskeeën die Wilders zegt te willen sluiten, heeft de afgelopen tien jaar te maken gehad met fysieke aanval. En de terroristische aanslag met brandbommen in... Enschede is niet ver van ons vandaan. Deze, ja, de anti-islam hetsen van Wilders, manifesteert zich in de praktijk. Het zijn niet alleen woorden op papier. En de aanhang van Wilders, die ziet in deze hetsen en in deze anti-islam retoriek, een rechtvaardiging om in verzet te komen, om daden in de praktijk te verrichten. En het onderzoek blijkt overigens ook, om even bij die... Uh, uh, uh, moskeeën te blijven. Uit onderzoek blijkt dat er echt een verband is... tussen de hoogte van het aantal moskee-incidenten in een bepaalde regio... en het aantal PVV-stemmers in die regio. Er is gewoon een kausaal verband vast te stellen. Hoe vaak worden bij geweldsdelicten, bij vernielingen, bedreigingen... en dergelijke sporen achtergelaten die erop duiden... dat de daders, door wilders en de PVV zijn geïnspireerd. Sterker nog... Sterker nog... De grootste terrorist van Europa, Anders Breivik, die, die zei dat Wilde zijn grootste voorbeeld is. Waarom wordt dit causale verband consequent weggemoffeld? Eh, waarom spreken we in geval van moslims direct over ronselaars? Als een persoon een Facebook- of Twitter-bericht plaatst over een bepaald oorlogsgebied of een bepaalde oorlogshandeling. En als je wil weten hoe dit in de praktijk uh, eruit ziet, neem een kijkje in de contextzaak. Dan zie je in welke bochten het OM zich heeft moeten wringen om aan te tonen dat mensen hebben geronseld of opgeruid of wat dan ook. Er zijn mensen die zijn veroordeeld voor het retweeten van journalisten. En als klap op de vuurpijl is er een meisje veroordeeld voor zeven dagen cel voor het retweeten van één tweet. Het retweeten, dus het niet tweeten zelf tweeten, maar retweeten van één tweet, zeven dagen lang. En jullie weten natuurlijk waar ze terechtkomen. Ze komen niet op de afdelingen waar je uh, allerlei, uh, wat ze vaak vergelijken met een hotel. Maar deze mensen komen op wat we noemen de TA, de terroristenafdeling. Dames en heren, 2,6 miljoen seculiere radicalen in Nederland nemen in toenemende mate hun toevlucht tot gewelddadig extremisme. Voornamelijk gericht tegen moslims en tegen vluchtelingen nu ook, waarvan het merendeel ook moslim zijn. Moslimhaatincidenten. Rijzen de pan uit. Alle instanties die moslimhaat monitoren. En hoewel dat nog zeer gebrekkig gebeurt. maar in ieder geval iedereen die daar een poging toe waagt. die spreken over explosieve stijgingen. van haat en geweld tegen moslims. En ik heb nu niet de tijd om in detail te treden over dit onderwerp. maar om een idee te krijgen van de omvang en de ernst van haat en geweld. een idee. kun je. Uh, of verwijs ik jullie naar een lezing die ik onlangs gegeven heb. getiteld Moslimhaat, duiding en praktische manifestatie. terug te beluisteren op de. YouTube-kanaal van Bewust Moslim. En als je de actuele stand van zaken wil weten over dit onderwerp... dan uh, kun je rapporten raadplegen van bijvoorbeeld... Meld Islamofobie, Spio Radar en andere antidiscriminatiebureaus. En dan zie je dat vooral moslima's het moeten ontgelden. Een simpele associatie met islam in de vorm van een hoofddoekje... of wat dan ook kwalificeert haar, haar al... om geslagen, bespuurd en uitgescholden te worden. Moslimkinderen ervaren moslimhaat op scholen... 61% van de docenten zegt getuige te zijn geweest van moslimhaat in de klas. En het meldpunt voor internetdiscriminatie meldt een forse toename van moslimhaat op internet. En dan te bedenken dat deze cijfers slechts het topje van de, ijs, eh, van de ijsberg zijn. Want onderzoeken stellen namelijk ook unaniem vast dat de bereidheid om melding te maken bij heel veel moslims nog steeds zeer beperkt is. En helaas, de tijd staat ons niet toe, maar... Uh, uh, wellicht dat we hier een andere keer over verder gaan. Maar de voorlopige conclusie, in ieder geval, die wij kunnen trekken, is dat gekeken naar de scheve verhouding tussen de omvang van moslimradicalisme en het seculier radicalisme, en gekeken naar de slagkracht van het seculier radicalisme, want het zijn niet allemaal puberende radicalen op een zolderkamer, en het feit... En gekeken naar het feit dat het niet slechts een sociaal verschijnsel is, maar geworteld is en geïnitieerd wordt vanuit beleidsbepalende instanties. Gekeken naar al deze zaken en naar dit fundamentele verschil tussen de twee vormen van radicalisering gebiedt de, radi de ratio ons om het bestrijden van radicalisering. Om daarin de focus te verleggen van moslimradicalisering naar niet islamitisch gerelateerd radicalisme, oftewel het seculier radicalisme. En dat is niet omdat wij onze verantwoordelijkheid als moslims willen ontlopen of de problemen die er wel bestaan binnen de moslimgemeenschap willen ontkennen, absoluut niet. Maar het gezonde verstand gebiedt ons om te stellen dat het van de zotte is, van de zotte, om al onze tijd, geld en energie te besteden aan moslimradicalisme, terwijl, dat een probleem is waar, en luister goed, 0,002% van, van, van Nederland mee te maken heeft. Ik herhaal 0,0002%. Dat is als je 345 op 16 miljoen gooit. Terwijl aan de andere kant minstens 16% van de Nederlandse bevolking evident geradicaliseerd is. En waarbij die radicalisering ook in toenemende mate omslaat in gewelddadig extremisme. En... Waarbij die radicalisering niet slechts onder individuen in de samenleving plaatsvindt, maar geïnitieerd wordt en aangestuurd wordt door de politiek. En dit is een hele belangrijke toevoeging die wij daarbij moeten maken. Want de laatste keer dat Haartjech een specifieke bevolkingsgroep was geïnstitutionaliseerd, geworteld was in maatschappelijke instituties. De laatste keer dat dat het geval was op dit continent, heeft het tot hele afschuwelijke resultaten geleid. En niet, heel, niet geheel toevallig stak Nederland daar met vlag en wimpel bovenuit. En vandaag zien we dan een soortgelijke tendens. Politieke partijen die het hebben gemunt op één geloofsgroep. Een groot deel van de bevolking die uiting geeft aan zijn haat voor deze groep. De gevestigde politieke orde die dit probleem bagatelliseert. Of sterker nog, die zich bedient van dezelfde politieke trucjes als de PVV. Waarom? Omdat het electorale voordelen oplevert. Dus het, het, het, het gevaar van de PVV is ook niet zozeer... Alleen hun eigen fascistische agenda, maar het feit dat hun ultra-extremisme het gewone extremisme normaliseert en, en, en acceptabel maakt. He, want als je de PVV hebt met hun ultra-extremistische gedachtegoed en je hebt een extremistische VVD, ja, dan is de norm vers, uh, verschoven en de VVD is dan een hele normale partij. Het seculier radicalisme, beste broeders en zusters, is niet slechts een probleem. ...van een groep neonazis hier en daar of een of andere social media verschijnsel of wat dan. ook. Seculier radicalisme is een probleem van Nederland op allerlei niveaus. En niet in de laatste plaats van de overheid zelf. Niet in de laatste plaats van de overheid zelf. Die actief de rechten van de moslims beperkt. Die actief de vrijheden van de moslims inperkt. En die zich op achterbakse wijze bedient van statieachtige praktijken. Om bijvoorbeeld dit soort bijeenkomsten te verbieden. Jullie hebben vandaag aan de levende lijve ondervonden. Dat het niet vanzelfsprekend is. Voor moslims om hun vrijheid van religie. Hun vrijheid van meningsuiting En hun vrijheid van bijeenkomst en dergelijke te gebruiken. Jullie hebben dat vandaag aan de levende lijve ondervonden. Hebben wij jullie niet... ...via een ander adres moeten omleiden naar deze plek, nadat de gemeente de vorige zaalverhuurder geïntimideerd heeft om zijn afspraak met ons op te zeggen... ...hebben wij jullie niet in onzekerheid gelaten over het precieze thema van deze dag door een ambiguë titel te gebruiken? Hebben wij dat niet allemaal gedaan? Het is toch gewoonweg schandalig, beste mensen dat burgers anno 2016 dit soort capriolen moeten uithalen... om hun vrijheid te mogen gebruiken. Staan we daar wel eens bij stil? Tegenwoordig moet de moslim voor zijn evenementen twee zalen huren. Niet één. Eén als lokzaal en de tweede als zaal waar het evenement gaat plaatsvinden. En dan nog krijgt hij het hele gemeentelijke apparaat over zich heen. Het politieapparaat komt over zich heen. Die eerst... Hè, want hun werkwijze is als volgt. Eerst op achterbakse wijze de zaalverhuurder gaan benaderen en intimideren... om vervolgens contact met ons op te nemen en zich voor te doen als de beschaafde partij... die graag wil overleggen om alles in goede banen te leiden. Ja, ja. Als wij jullie werkwijze niet zouden kennen van vorige evenementen... dan hadden we wellicht het voordeel van de twijfel kunnen geven. En het feit, overigens, dat je deze statiepraktijken kunt incalculeren... En dat je als moslim moet anticiperen hierop, dat je van tevoren al weet dat het gaat gebeuren. Het feit dat dat zo is, dat bewijst, wat bewijst dat? Het structurele karakter van dit beleid. Want van tevoren kun je al incalculeren dat het gaat gebeuren. Dames en heren, de laatste minuten die ik nog met jullie heb. De laatste minuten die ik nog met jullie heb, zou ik graag een drietal gedachten met jullie willen delen. De eerste heb ik min of meer al toegelicht in de inleiding. En dat is dat radicalisering als maatschappelijk probleem moet worden ontdaan van zijn islamitische exclusiviteit. En ja, als er radicalen zijn, islamitische radicalen, nog even daar gelaten wat die term dan precies voor moslims betekent. Maar als die er zijn en wij vinden dat een probleem dan lossen we dat op met islamitische oplossingen. Islamitische problemen vereisen islamitische oplossingen. Maar we laten ons niet voor het karretje spannen... van een overheid die radicalisering exclusief voor moslims gebruikt. En het bewust gebruikt als containerbegrip... zodat elke onwelgevallige handeling eronder geschaard kan worden... en zodat het gebruikt kan worden om de vrijheden van moslims te beperken. En zeker niet. We laten dit zeker niet gebeuren als er aan de andere kant... Een andere vorm van radicalisme is het seculier radicalisme, wat in omvang en ernst vele malen groter is en vele malen bedreigender is voor de samenleving en de samenhang in dit land. Dus als je je daarom bekommert, als je je bekommert om de, de polarisatie en de samenhang in dit land, ga dan aan de slag met het seculier radicalisme. Dus de-exclusificeren van de term radicalisering. Niet alleen op moslims la, uh, uh, toepassen, maar op iedereen die radicale goed draagt. Van welke aard dan ook. Maar dat is niet het enige wat we moeten doen. Niet alleen het de-exclusiviseren. Wat we ook moeten doen, is dat seculiere radicalen, nu kom ik op een gevoelig punt, dat weet ik, die moeten dan ook met dezelfde repressieve middelen worden bestreden als moslims. He? Want het blijft niet alleen bij het gebruik van termen. Er moet ook gehandeld worden. Ik vraag me nog steeds af, echt oprecht, hoe het kan zijn dat in Nederland, anno 2016, een gevangenisregime bestaat, het meest vrede van Europa, waar gevangenen onder mensonterende omstandigheden worden opgesloten en waar uitsluitend moslims zitten. Staan we daar wel eens bij stil of niet? Staan we daar wel eens bij stil? De zogenoemde terroristenafdeling. En dan heb ik het niet over... Dat daar allemaal veroordeelde terroristen zitten. Hè? Ik bedoel, de, de, de kapers van 11 september zul je daar niet vinden. Ja, die zul je dus sowieso niet kunnen vinden natuurlijk. Maar ik bedoel, het zijn niet de veroordeelde terroristen. Het gaat hier om mensen die op welke mogelijke manier dan ook, op basis van een tip van de buurman, een ambtsbericht van de IVD, verdacht wordt van welke islamitisch gerelateerde daden nou. dan Daar gaat het. Die shawarma-terrorist is volgens mij ook daar terechtgekomen. De lijst van voorarrestanten. Jullie denken zeker, ja, maar die jongens hebben toch wel wat op hun kerfstok... en die zijn toch naar Syrië geweest en zo. Maar neem eens de lijst van voorarrestanten. Mensen die in voorarrest hebben gezeten daar. Neem die eens door en kijk hoeveel procent daarvan is vrijgelaten... maar wel nadat ze een aantal weken of maanden hebben mogen vertoeven op de TA... zonder verdenking of laat ik zeggen met een verdenking die zo zwak is als een, als een kaartenhuis. Waarom zitten daar alleen moslims? Dat is een vraag waar wij antwoord op willen gooien. Terwijl die bommengooier in Enschede, daarvan heeft het OM zelf gezegd dat dat een terroristische daad is. En dat maakt de bommengooier dus een terrorist. Waarom zit hij daar niet? Waarom? Vervolgens, beste moslims, <coughs> altijd als groepen in de samenleving tegen elkaar worden opgezet... En altijd als er een minderheidsgroep wordt gedemoniseerd, dan zijn er drijvende krachten die dat proces aansturen. Drijvende krachten die dat proces aansturen. De media is zo'n drijvende kracht. En nou is er veel over de rol van de media te zeggen, maar helaas, wederom, geen tijd. Voor een uitgebreide betoog hierover verwijs ik hier overigens wederom naar de lezing moslimhaat, praktische of uh, duiding en praktische manifestatie op YouTube terug te luisteren, daar ga ik uh, uh, enigszins in op basis van allerlei vooraanstaande onderzoeken uh, uh, in op het feit hoe media eigenlijk moslimhaat of minderhedenhaat faciliteert. Maar wat is dan het probleem met de media vandaag, als je even in de komende minuten iets, iets daarover mag zeggen? Het probleem van de media vandaag is dat er geen sanctionerend orgaan is dat kan optreden als ze buiten het boekje gaan of niet eens als ze buiten het boekje gaan, zelfs als ze binnen het boekje blijven, maar op heel gewiekste wijze meehelpt aan het demoniseren en het dehumaniseren van een bepaalde bevolkingsgroep. Het enige wat er nu is, is wat een raad voor journalistiek. En dat is een tandeloze tijger die geen sancties kan opleggen en slechts advies mag uitbrengen aan die media die zich bij hebben aangesloten. Nou, je kan het al raden, Rio Journalistiek als Telegraaf en al die andere... ...rechtse bagger, die zijn er niet bij aangesloten. Dat begrijp je. En de media die er wel bij aangesloten zitten... ...die kunnen hun lidmaatschap gewoon opzeggen... ...op het moment dat er een klacht tegen hen wordt ingediend... ...en dan zijn ze van alle ellende af. Dus, wat wij nodig hebben, beste mens... ...is een raad van tucht... ...die sancties kan opleggen. Een raad van tucht zoals deze... werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Waarom? Om te voorkomen... Dat de media opnieuw kan doen wat het met joden heeft gedaan. We hebben een tuchtcollege in de medische wereld. We hebben een tuchtcollege in de advocatuur. We hebben een tuchtcollege in alle belangrijke branches die de belangen van burgers moeten dienen. Dus waarom niet in de journalistiek? Zo'n belangrijk instituut. Waarom geen tuchtcollege? De raad van tucht die uh, uh, in 1948 is opgezet, is in 1961 weer opgeheven... en omgezet in deze tandenloze tijger, genaamd de Raad voor Journalistiek. En dat is gedaan omdat journalisten ja, die tobe verricht hebben. Ze hebben gezegd, we gaan het nooit meer doen. weet je, Ellende wat we hebben aangericht in de Tweede Wereldoorlog, dat gaan we niet meer doen. Accepteer ons tobe. En het is geaccepteerd, maar heden ten dagen, wat, wat doen we met iemand die tobe verricht? Als die opnieuw in de zonde vervalt, moet die opnieuw aangepakt worden. Heden ten dagen zien we dat zij stap voor stap weer in een oude rol vervallen. Dus de raad van tucht is nu weer relevanter dan ooit. El Mohim, tot slot. Nog één reden waarom de overheid en de politiek in het algemeen de focus moeten verleggen van moslimradicalisme naar het seculier radicalisme. Waarom moet dat gebeuren? Want dat is eigenlijk de kern van mijn betoog hier vandaag. Dat is zo omdat het echte gevaar, het echte gevaar voor de rechtsstaat schuilt in het seculier radicalisme. Eh, ik bedoel, als je de rechtsstaat een warm hart toedraagt, dan zou je, niet moeten, of dan zou je moeten ageren tegen wie? Tegen die 2,6 miljoen radicale seculieren in plaats van die 345 piepers op een zolderkaan. Want die gaan echt niet de rechtsstaat slopen. Wat is de rechtsstaat eigenlijk? De rechtsstaat is dat iedereen gelijk is voor de wet. Dat discriminatie van bevolkingsgroepen verboden is. Dat er een onafhankelijke rechter is tot wie burgers zich kunnen wenden in geval van uh, uh, ellende. Dat even zo uit te drukken. Dat de belangen van minderheden worden beschermd. Dat is de rechtsstaat. Maar, weet je, als Wilders vandaag aan de macht komt, daartoe gesteund door die 2,6 miljoen radicalen. Dan zou hij minstens drie wetsartikels opdoeken. Artikel 1. Artikel 6 en artikel 14. Antidiscriminatieverbod, vrijheid op religie en het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid. En bovendien heeft hij ook vaak te kennen gegeven dat hij rechters uh, wil benoemen vanuit de politiek. Dus hij wil ook af van de onafhankelijke rechtspraak. En dat is een pijler van de rechtsstaat die hij even opzij wil zetten. Het is toch van de zotte, beste mensen. Ik wil graag jullie meenemen in, in, in, in deze stelling. Het is toch van de zotte. Om te stellen dat 345 zolderradicaat, dat zij de rechtsstaat bedreigen. Terwijl er een politicus is die straks wellicht gewoon premier van Nederland wordt. En aan de knoppen van Nederland gaat zitten. En openlijk spreekt over zijn intenties. Dit is niet iemand die denkt, wacht maar tot ik aan de macht kom en dan ga ik het allemaal doen. Dit is iemand die voordat hij aan de macht komt of <coughs> wil komen, al spreekt over zijn intenties om de rechtsstaat te vernietigen. Stof van de zot. En de naïeve zielen zeggen dan dat de gevestigde politiek die toch nooit zal laten gebeuren. Er zijn altijd van die naïeve zielen die hun vertrouwen in de, in de gevestigde orde is zo groot. Dat het echt naïviteit is. He? Maar goed, dat zeiden ze over Hitler ook. Er is een gevestigd apparaat, hij kan toch niet. He? Maar Hitler, wat had hij nodig? Eén brand. Eén brand in het Rijksdaggebouw. Naar aanleiding waarvan hij noodwetgeving uitvaardigde. Die hem verstrekkende bevoegdheden gaf om zijn politieke uh, vleugellam te maken. Dus dat is die, die, die orde waar mensen hun vertrouwen in stellen. Die heeft die vleugellam gemaakt. En aan de andere kant zijn eigen fascistische agenda uit te rollen. En Hitler had één brandnood. Eén brand. En Wilders kan denk ik ook heel goed één aanslag gebruiken. En als het Wilders zelf niet is. Die de rechtsstaat ondermijnt. Wat ik denk ik toch wel heb aangetoond met deze feit. Wat dan te denken van die knok, uh, knokploegen die, die die allerlei democratische processen saboteren. He, zoals we hebben gezien in Geldermalsen en in Hees en in dat soort uh, gemeenten waar je aanvankelijk nooit van hoorde. De afbrokkeling van de, van de rechtsstaat, beste mensen, is het werk van seculiere radicalen. Niet van moslims. Niet van moslims. En wie zich bekommert, wie zich bekommert om de westerse verworvenheden, laat hem zich uitspreken tegen het seculier radicalisme. al Mohim, ik sluit af met de volgende woord. Zonder eventuele problemen binnen de moslimgemeenschap te ontkennen. Hè, en zonder onze eigen verantwoordelijkheden daarin te ontlopen. Zeg ik. Dat zolang het seculier radicalisme voor de overheid en de politiek en de samenleving in het algemeen geen probleem is. Zolang dat voor hun geen probleem is terwijl de cijfers er niet om liegen... en terwijl dit radicalisme een realiteit is... die in heel Europa zichtbaar is, zolang dit het geval is... is het moslimradicalisme voor ons ook geen probleem. Zoek het maar uit. Het is niet ons probleem. Het is het probleem van de overheid. Het is het probleem van de veiligheidsdiensten. Moslims hebben een hele andere probleem. Moslims hebben sociaal-economische probleem. Moslims komen niet aan een baan... Moslims komen niet aan stageplekken, er is discriminatie op de arbeidsmarkt, uh, onze vrouwen worden belaagd op straat, onze kinderen zijn niet veilig op school, er wordt inbreuk ge ge gedaan op onze vrijheden. Dat zijn onze problemen. En zolang die niet serieus genomen gaan worden, zoeken jullie het maar uit met het moslimradicalisme. Het is toch van de zotte beste mensen. Om bij moskeeën aan te kloppen en daar met, met, met de vuist op tafel te gaan slaan. En hen dwingen om afstand te nemen van alles en nog wat. En hen in te zetten als verlengstuk van de veiligheidsdiensten, de ogen en de oren van de gemeenschap. Maar als diezelfde moskee beveiligd moet worden omdat, er, omdat ze bedreigd worden, dan laat de overheid ze stik. En als diezelfde moskee iemand wil uitnodigen uit het buitenland om een lezing te geven, dan steekt diezelfde overheid daar een stokje voor. Dat is toch van de zotte beste mensen, of niet? Het is tijd... Beste moslim, om zelf voor je rechten op te komen. Het is tijd om zelf voor je rechten op te komen. Recht is niet iets dat jou in gado papier wordt aangeboden. Rechten moet je opeisen En dat doe je in eerste instantie door de onrechtpleger in ondubbelzinnige bewoordingen aan te spreken op zijn onrecht. Ja. Dat is de wijze waarop je in eerste instantie je rechten opeist. En niet zoals het moslim establishment nu doet. Hand in hand. Met de overheid om de agenda van de onrechtplegers uit te voeren. En alleen van zich laten spreken als zij moslims kunnen veroordelen. Mensen die zich opwerpen als vertegenwoordigers, maar absoluut geen representatieve weerspiegeling zijn van de moslimgemeenschap. Rechten beste mensen, rechten verdien je. Het is geen gunst van wie dan ook. Je verdient ze omdat jij aan de voorwaarden hebt voldaan. Net zoals dat ik het volste recht heb om gebruik te maken van de autosnelweg. Omdat ik via de wegenbelasting meebetaal aan de bouw en onderhoud van het wegennet. Zo heb ik ook het volste recht om gebruik te maken van het volledige juridische infrastructuur. Omdat ik betaal, help en meebouw aan dit land. En wie ons deze rechten wil ontnemen, die zullen wij tot de laatste snik bestrijden. Met alle legitieme middelen. Zet dit even onder een streep die wij tot onze beschikking hebben. Wa kiudawaan Alhamdulillah meek.